Van 11 uur komt alweer met rassenschreden dichterbij. Dat betekent het, het einde aan deze daverende set Van de one and only DJ. Die Sydney. Wil je hem live zien draaien? Dat gaat natuurlijk morgenavond in club Spooky. Op het Rembrandtsplein tegenover de Escape. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Mijn naam is DJJK. Blijf ook luisteren naar de overige programmering van jou, van Danforth. Ik zeg tot volgende week. Tot ziens. Ciao.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 De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi stelt zich kandidaat voor het Europese parlement. Dat zegt de Italiaanse krant La Repubblica. Berlusconi is veroordeeld voor belastingfraude en mag in Italië zes jaar lang geen openbare functie meer vervullen. Juristen hebben tegen hem gezegd dat dat een Europese loopbaan niet in de weg staat. De Europese verkiezingen zijn in mei. Een IOC-lid zegt nu ook dat een groot deel van het budget voor Sochi is opgegaan aan corruptie. Contracten voor sportfaciliteiten en infrastructuur zijn gegund aan wat hij noemde een bouwmafia met innige banden met het Kremlin. Het IOC-lid, de Zwitser Gianfranco Casper, is ook voorzitter van de Internationale Ski Federatie. In mei presenteerde de Russische oppositie al een rapport over corruptie rond Sochi.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 Van der Scheer stond tientallen jaren in toneelstukken en theaterproducties. En ook speelde hij mee in tv-series. Bij het grote publiek was hij bekend als acteur in Kluchten. Het weer, vannacht in het westen regen. De temperatuur daalt tot 2 graden in het oosten. Morgenochtend bewolking en lichte regen. Smiddags breekt de zon door, vooral in het westen. En het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het en dan... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Zie met nu zie het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 Is de. Van Zandvoort, Zandvoort. Op 106.9 CFM Formidable Formidable Tu formidable. étais formidable J'étais formidable. Nous étions formidable Formidable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 Je t'es formidable, je t'es formidable Nous étions formidables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 Vooruit als die steenmeel. De zout en sneeuw, die landt op mijn lippen. Ze is geen vampier, maar ze kan mijn bloed drinken. En wat doen de man. hier dan behalen verzinken? Zing het naar de foto's aan de muur van mijn.